Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt... die betrokken zouden zijn bij de hackersgroep Anonymous. In de VS werden 16 mensen gearresteerd... en in Groot-Brittannië is de enige verdachte een minderjarige. Over de identiteit van de vier Nederlanders is nog niets bekend. Anonymous zat onder meer achter de cyberaanvallen op Mastercard en Visa. Die weigerden transacties te verzorgen voor de klokkenluidersite Wikileaks... De hulporganisatie Oxfam verwijt Europese landen dat die erg traag reageren op het verzoek om extra geld voor de hongersnood in Afrika. Er is zeker een miljard dollar nodig, maar er is nog maar 200 miljoen toegezegd of overgemaakt. Landen als Frankrijk, Italië en Denemarken zouden niet of nauwelijks bijdragen. In Somalië, Kenia en Ethiopië lijden meer dan 10 miljoen mensen honger door de extreme droogte. Rupert Murdoch en oud Rebecca Brooks hebben tegenover een Britse onderzoekscommissie hun spijt betuigd over het afluisterschandaal bij News of the World. Maar ze beklemtoonden allebei dat ze er niets van wisten en zich daarom ook niet verantwoordelijk voelen. Dat haar krant privédetectives inschakelde om aan nieuws te komen, sprak Brooks niet tegen. Volgens haar doen de meeste Londense kranten dat.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 Dat is vastgesteld bij nieuw onderzoek van zijn stoffelijke resten. Generaal Pinochet pleegde in 1973 een staatsgreep tegen de linkse regering van Allende. De doodsoorzaak was lange tijd onduidelijk, maar nu is komen vast te staan dat Allende met een geweer zelfmoord pleegde. Het weer vanochtend droog, maar vanmiddag buien, mogelijk met de onweer, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het volgende programma is een experiment en ongeschikt voor kijkers.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 De echte waarheid, achter Bizar Nieuws. Is Zeeman een luxe modemerk? Hoe maak je een graancirkel? En hoe is het met die jongen die stierenvechter wilde worden? Dat zijn de vragen in Hoogs Radio, met Erik Nusselder.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 Fred Budding van, van weblog hoax.blog.nl zit nog steeds naast me. Hoi Fred. Ik zit er nog. Ja, je hebt wel even koffie gehaald ondertussen. Maar... Ja, water is het. Oh, water, oké. Okay. Um, ja, je, je doet elke dag verslag van de meest bizarre nieuwsfeiten. en jij trekt de echtheid van die nieuwsfeiten in twijfel op jouw blog? Ja, dat, dat probeer ik zoveel mogelijk. En dan probeer ik ook uh, te kijken wie er allemaal is ingetrapt. Oké. Okay. Leg nog even kort uit wat is precies een hoax? Een, een hoax is iets wat niet waar is in, in, in het nieuws. Ja, dus het kan alles zijn eigenlijk? Dat, dat kan eigenlijk alles zijn, maar dat, dat, dat kan eigenlijk bijvoorbeeld een, een perser, persbericht zijn... waar een, een journalist is, is, is ingetrapt. Het kan ook een voorbarige conclusies, uh, conclusies zijn. Mm -hmm. van, uh, ja, is, is Mubarak is nou wel of, of niet in coma... Is, is, heeft hij nou een hartaanval gehad? Dat, dat, dat, dat, dat, dat ja. wordt, wordt tegenwoordig maar heel snel, heel snel overgenomen. Ja, je wil eigenlijk de eerste zijn. En ja. je hebt iets van een gerucht dat er nieuws zou zijn. En uh, op dat moment denk je gelijk... Uh, Erop af. Ja, en waar het heel erg doorkomt. De, de bizarre nieuwsberichtjes komen op. Hè? We, hebben, we hebben er net al een paar voorgelezen bij, bij, bij de nieuwsquiz met, met Giel Belen. Van dat, dat een, een, een vrouw opgegeten werd door een leeuw. En die leeuw was dan ontsnapt omdat olifanten de omheining hadden doorbroken. En ja, dat, dat, dat klinkt zo onwaarschijnlijk. En dat staat dan op een, op een Engelse site. Ja. En dat staat daar. Um, maar niemand weet of dat echt is. Maar wat er dan, wat er dan vervolgens gebeurt... is dat, dat er iemand bij de, bij de, bij de Telegraaf of het Algemeen Dagblad denkt van... goh, dat is een leuk berichtje. Daarmee uh, kunnen, we goed, uh, kunnen we leuke, leuke bezoekers mee, uh, mee, mee scoren. Ja. Want dat, dat, ja, dat is wel iets waar mensen het bij het koffiezetapparaat... dan weer uh, over gaan hebben. Ja. Dus die pakken dat berichtje en die tikken dat gewoon over... Ja. Of het nou een leuk bericht is dat iemand opgegeten is door een leeuw, de weder. Ja, niet. Maar wel sensationeel in ieder geval. Sensationeel, kan laten er, we het zo zeggen. Kan er bezoekers mee trekken. Ja. Wat zijn nou de gekste berichten die jij tegenkomt? Boe, nou zullen we weer gewoon een paar voorlezen. Ja, want, ja uh... want elke week gebeuren er wel, uh, wel gekke dingen. Ja. En wij, hebben het, uh, wij houden dat nieuws natuurlijk goed in de gaten voor u. Ja, laten we nog een, een rondje kort nieuws doen. Uh, er is een 23-jarige inwoner van het Oostenrijkse Salzburg. Die moet 40 euro betalen omdat hij te traag een zebrapad overstak. De man die was op stap met vrienden en toen hij tegen vijf uur s'nachts... Nou, dat is nu ongeveer, uh, toen kwam hij de kroeg uit en uh, hij stak de weg over. En toen kwam hij op het zebrapad een bekende tegen... waar hij even een praatje mee maakte. En Fred, dat mag blijkbaar niet. Nee, dat mag inderdaad maar niet. Vijf agenten noteerden zijn gegevens. De man heeft de boete nog niet betaald en uh, is dat voorlopig ook nog niet van plan. Ja, of de boete nou wel of niet is, is toegekend, dat weet ik niet. Maar er is een verdachtmaking uh, hier. Uh, want er worden de laatste weken wel vaker bizarre boetes uitgereikt. Zo kreeg een fietser in Zweden een boete omdat hij te hard fietste. En in Amerika werd een Nederlands meisje op de bon geslingerd omdat haar rokje tekort was. Beide poeters bleken achteraf verzinsels van een reclamebureau... met als doel het genereren, het genereren van gratis media-aandacht. Ja. Gezien deze feit is het geloofwaardig dat ook het Zebra-verhaal uh, ja. ja, niet waar is. Dat het niet, uh, niet klopt. Allemaal uh, mediatrucjes. Uh, ja, jij zei het al, Mubarak die ligt uh, in coma. Althans, dat kopte veel nieuwsmedia dit weekend. Oud-president van Egypte zou volgens zijn advocaat een beroerte hebben gehad... en in coma zijn geraakt. En door de kliniek waar Mubarak verblijft, werd de beroerte echter ontkend. De directeur van het ziekenhuis noemt de toestand van de 83-jarige Mubarak stabiel. Nou, dat is wel iets wat erg vaak in het nieuws opduikt, hè? Die, uh, die Mubarak en uh, hoe het met hem is. Ja, het lijkt, er als, het lijkt erop alsof die, die advocaat van Mubarak een beetje hypochonder is. Want uh, ja... Er gingen uh, ging al eerder uh, geruchten dat de afgetreden Egyptische leider een kwaadje zouden hebben. Zo zou Mubarak uh, depressief zijn, een hartanval hebben. En, en telkens weer is die advocaat die het naar buiten brengt. En dan weer een arts die dat dan weer ontkent. Ja, dus elke keer is er wat geks mee. Ja, goed. Wat ook heel gek is, een 22-jarige vrouw die heeft historie geschreven. Nu bij haar een derde tepel is ontdekt op haar voet. Volgens onderzoekers is dit de eerste persoon ter wereld die een tepel onder haar voet heeft. Wat heb jij onder je voet, Fred? Nou, in ieder geval geen tepel. <laughs> Hoe ziet dat eruit? Uh, heb je het gezien? Nee, ja, er is inderdaad een foto van. Hè. Dat is inderdaad een, een, een foto waar, waarvan je een beetje gaat, gaat groeien. Waarvan je, als je hem ziet, je, je collega's gaat roepen. En ah, kijk, hier is het En dat is nou precies ook de reden waarom veel... Uh, kranten en in, in, in, in nieuwsites deze foto hebben overgenomen van de sun. Want dan stond hij als eerste. Um, ja, of het een tepel is. De artsen zeggen van wel, en het bericht staat ook van wel. Maar ja, wat dacht je van een grote puist? Ja. Dan is het bericht opeens een stuk minder interessant. <laughs> maar, ja, maar het zou wel echt een tepel zijn met een tepelhof en, en haartjes erop. Ja, toeval. Toeval. Dat is ook mooi van Hoogst. Het kan ook ja. gewoon toeval zijn. <laughs> Ik kan je alles mee verklaren, ja. toeval. Lekker makkelijk. Goed, we gaan verder. Uh, de website van de Britse krant Dussen, jij noemde hem al... die vermelde gisternacht korte tijd het overlijden van mediamagnaat Rupert Murdoch. Hackers hadden het netbericht op de website van de krant gezet... en even later lag de site helemaal plat. Wie doet dat? Ja, dat is de, de hackersgroep Lulz Security, niet, niet Anonymous, die vanavond zijn opgepakt. Okay. En uh, dat is dezelfde groep uh, die eerder al wist uh, in te breken in de systemen van Sony, in de in, inlichtingendienst CIA en Fox TV. Dat net als de sun behut tot Murdoch's media imperium. Ja, gewoon uh, dus uh, ingebroken en uh, een netbericht verspreiden. Zo makkelijk kan dat ook zijn. Ja, wel makkelijk. Ik weet niet of het makkelijk is om daarin te breken. Maar goed, uh, er was veel paniek op Facebook afgelopen tijd. Vanaf deze zomer zou de netwerksite geld gaan vragen voor zijn diensten. En alleen voor mensen die een specifiek bericht op hun prikbord kopieerden... blijft Facebook gratis. De social media site zou deze rustige zomerkomkommertijd gaan misbruiken... om een betalingssysteem in te voeren. Dat lijkt me nou echt geen serieus bericht, Fred. Nee, dat is het ook niet. Het is een soort, soort over- en weer-bang maken. Uh, van ik post op het. Op, op het uh op het prikbord van, van mijn vriend, ja, Facebook uh, wordt wo betaald. En dan, dan, ja, dan, dan, dan denken mijn vrienden, oh, dat is waar en dat ga ik weer doorsturen. Nou, dat is eigenlijk gebeurd, maar dat gebeurt al een hele tijd. Dat gebeurt al uh, ruim een week of drie, maar dan, uh, maar, maar dan in, in, in Amerika en in Engeland. En ja, sinds vanavond uh, ja, gaat ook uh, de, de Nederlandse versie van, van Facebook in de paniek. En uh, ja, ik ben Nederlanders de, de, het, het, het grapje uitgevonden om uh, dit op elkaars prikboord te plaatsen. Ja, heb je het al gezien, het berichtje? Ik heb het berichtje al gezien, ja. Ja, oké, okay, ik nog ja. niet. Maar uh, het zal ongetwijfeld snel komen. En Facebook, dat is ook wel iets wat vaker doelwit is van hoaxberichten, toch? Ja, het is niet de eerste keer dat uh, de Facebookers in paniek uh, raken. Zo ging er in januari het gerucht dat Facebook op 15 maart geheel offline zou worden gehaald. Omdat Mark Zuckerberg er geen zin meer in zou hebben. Ja, dat is ook zo'n bericht. Geen zin meer. Een man is miljardair ermee geworden. Goeie ja. reden om ermee op te halen. Nou ja, dat is ook wel heel waar. <laughs> ja. Uh, geen vette buit voor een paar overvallers in Californië. Toen de twee mannen bij een supermarkt de kassa-inhoud opeisten... werden ze gestoord door de waakhond van, uh, van de zaak. Het was een driftig keffende chihuahua. Ja, dat is echt iets uh, om bang voor te zijn natuurlijk. En de mannen weten nog net wat de rollen kauwgom mee te grappen... en gaan er met de staart tussen de benen van vandoor. Chihuahua, Fred, dat is nou niet al te eng. Dus dat lijkt me toch onzin, zo'n bericht. Ja, dat zou je zeggen. En als je het filmpje zou zien... De, de, de, waar, de, waar je de overvallers slechts ziet acteren en wegrennen... dan kan je al snel concluderen dit nee, is nep. Het filmpje staat ook op het YouTube-kanaal met uh, de naam Virals on the Net. Ja, Virals, dat zijn uh, internet uh, Reclamefilmpjes, ja. ja. Reclame. Maar dat is het toch niet. Want er is toch wel degelijk een opsporingsbevel voor deze twee mannen uitgegeven. Dus ja... Dit is gewoon wel echt gebeurd. Ja, voor zover we kunnen checken in ieder geval. Misschien anders moet, moet de politie er ook bij zitten. In Inderdaad. Oké. Okay. Ja, zo gaat het dus uh, vannacht, of vanochtend moet ik inmiddels al zeggen. Het is elf over 5. Wij uh, gaan op zoek naar de waarheid achter uh, vreemd en opvallend nieuws. Zometeen hebben we het bijvoorbeeld uh, over uh, de zeeman. Die stonden ineens bij de Amsterdam Fashion Week. Prachtige hooks natuurlijk. En wij bellen zometeen de bedenker daarvan. Uh, en later uh, dit uur gaan we het nog hebben over uh, graancirkels. Hoe maak je nou zelf een graancirkel? En zijn alle graancirkels daarmee dan ook zelf gemaakt? Ja, we willen ook weten hoe, wat, wat jij denkt. Uh, en, en hoe jij denkt waar een graancirkel vandaan ja, komt. Aliens of niet graancirkels, we vragen het aan u. 0800 1121 hier bij ons op Radio 1. You said me, if I was 23. But I'm one that you see. For I'm only 18. Tell me who makes these rules, I'll be you. You're answering to. Paolo Nutini, Jenny, don't be hasty, hier bij ons bij Hoax Radio op Radio 1. Het is uh, kwart over vijf. Uh, en in dit programma vinden wij het ook leuk om oude hooksen uh, uit de oude doos te halen eigenlijk. En kijken hoe het daar nu mee staat uh, in september. Zo oud is hij niet. Nou, zo oud is hij nou ook weer niet inderdaad, nee. maar... Uh... U kunt ervan gehoord hebben, laat ik het ja. zo zeggen. In, het gaat namelijk om september vorig jaar. Toen trapte de voltallige Nederlandse media... in een hoax van een 17-jarige jongen uit Nieuws Schonebeek. Het was Reinoud Homan. Hij zou ons land gaan verlaten... om een opleiding tot Matador te gaan volgen in Madrid. De jonge stierenvechter mocht vervolgens bij allerlei radioprogramma's opdraven. Hij werd benaderd door De Wereld Draait Door... en De Telegraaf nam het nieuws ook over. Maar s'avonds maakte Reinoud in de Madiwodo Vrijdagshow bekend... dat het allemaal een grap was. Laten we even luisteren. Ja, jij wordt een stierenvechter. Ik word een stierenvechter. Ja, en Drent wordt stierenvechter? Nee. Hoezo? Niet? Het was allemaal een grap. Oh, het is niet waar? Nee, nee het is niet waar. Ach, het nee. Echt, het spijt me dat ik jullie ook niks aan vertelde, maar het is echt waar een grap. Ach, Ja, het is van ingestopt. Ja, maar ik vind uh, van jullie nog niet zo erg. Maar toen ik de kranten belde met mijn verhaal, er is helemaal niks gecheckt. Ze hebben niks nagetrokken. Ik heb er verhaal al gehangen van hier tot Tokio. Nu zit ik er dan meer in de studio. <laughs> Wat, en... Wat goed? Wat goed? Ja, hart applaus natuurlijk. Zo ging dat toen. We hebben hem nu aan de lijn. Goedemorgen, Reinhard. Goedemorgen. Geen, uh, geen stierenvechter geworden. Ik nee, ben niet. <laughs> Vertel, hoe heb je die grap uh, toen de tijd opgezet? Uh, ik was in een uh, supermarkt aan het werk en ik ging echt naar Spanje voor een jaar. Toen dus hebben we bedacht dat het wel leuk was om onze collega's voor de gek te houden. En... Uh... Nou, eigenlijk hadden we eerst bedacht dat, uh, dat ik een transfer zou maken van de voetbal in Barcelona. Maar dat vonden we iets ongeloofwaardig. Dat nee, gelooft niemand natuurlijk. Nee, nee dat Dus toen nou, hebben we geen, nou ja, wat is een meer type Spaans? Een flamengo, een stierenvecht. Hé, stierenvecht, dat is wel grappig. Want het is wel heel controversieel. Het is ook wel een beetje stoer. Dus toen uh, hebben we even gegoogeld of dat ook echt bestond. Een school voor. Nou, bestond. Vrouwtje geteerd. Of opgestuurd en uh, ik kreeg s al meteen een reactie van uh, van uh, telegraaf. Maar heb je het gelijk naar de telegraaf gestuurd of is naar iemand anders? Nee, uh, gelijk naar Telegraaf en Dagblad van Noorden en de AD en gewoon een hele hoop in, uh, in één keer. Maar, maar, maar wat, wat schrijf je dan in, in, in die mail? Zeg je dan gewoon van ja, ik ga naar Spanje en ik ga dat doen? Of had je een soort persbericht getypt of hoe Ja, nee, dat eruit? ik had een, ik had een uh, soort artikelje getypt en hij ja? vertelde dat hij al in de dorpskrant stond. Maar okay. dat was dus helemaal niet zo. <laughs> nee, had ja, zelf getypt. <laughs> en, en hoe weet je dan naar wie je dat moet mailen? Um, nou, sta staat wel op de site van als je nieuws hebt, mail ons. En anders is het vaak nog een info. sp6.nl of info wow. telegraaf. Ja. Een tiplijn. En, en toen had je dat berichtje ingestuurd. Wat, wat gebeurde er toen? Stond het, stond het opeens op de, bij de Telegraaf? Ja, ik kreeg uh, van Dagblad van Noorden de Telegraaf. Ja? En uh, die zei nou, weet je wat, uh, we sturen een fotograaf mee toe, nog een telefonisch gesprekje. En de, de volgende morgen stond al in de krant. Ja. En, en hoe werd er in jouw omgeving toen uh, gereageerd, want uh, die wisten natuurlijk allemaal dat het niet waar was. Nee, nee, die, die vonden het heel erg leuk, die lachten zich allemaal kapot. Ja. Alleen uh, mijn moeder niet, want die zat thuis <lacht> en die werd ook plat gebeld. Ja. Dus uh, die, die heeft uiteindelijk, eerst heeft ze meegespeeld uh, uiteindelijk heeft ze mij ja. de stekker uit de telefoon getrokken, want <lacht> het rinkelde de hele dag door. Heb, je, heb jij geteld in hoeveel uh, kranten de, de, dit, dit verhaal heeft gestaan? Uh, nee, want zeker op internet ging het ook heel hard, maar ik heb wel de, de, de papieren wel, dat waren er uiteindelijk maar drie. Oh. Tenminste, echte verhalen dan, ik ja. heb de, de nu, daar waren alleen uh, Dagblad van Noord, Telegraaf en AD. Mm -hmm. en, maar waar er allemaal op internet stonden, dat heb ik niet kunnen bijhouden. Ja, en daarna kwam de televisie. Ja, ook nog. <laughs> ja. Ja, we hebben net in dat fragmentje gehoord dat jij zegt: uh, Ja, ik, ik, ik stond overal in en ik ben door niemand gebeld, niemand heeft iets gecheckt. Uh, wat hadden ze kunnen checken volgens jou? Nou, zouden bijvoorbeeld uh, de school in Madrid kunnen bellen. Ja. Want nou, die bestond werkelijk, dat heb ik ook opgezocht. Maar dat bestaat wel al echt. omdat ik nog een, een verhaaltje had opgehangen dat het moeilijk ging, omdat het alleen voor Spanjaarden is. En dan denk ik, achteraf denk ik van nou ja, daar staat ook wel iets in. Vraag daar dan over, je kunt daar die school op bellen. Ja, maar dat hebben ze allemaal niet gedaan. Dus vind, nee. je dat, vind je dat gek? Ja dat vind ik, ja gek gek. Ja. Het is natuurlijk ook geen bericht met een, met een grote nieuwswaarde dat je zegt, ik check en ik check duidelijk. Maar, maar naar jouw stunt, hè? Kijk, kijk jij anders, lees jij anders de krant? Nou ja, wel een beetje. Ja. Wat ik net zei, dingen met veel, veel nieuws waren. Daar ga ik nog wel vanuit dat het heel goed wordt gecheckt. Maar zeker de, de kleine onderzoekjes en dergelijke. Helemaal. Ik zag laatst ook eens op tv van, dat er dan ook gesponsorde onderzoeken die komen dat ook in de krant. Maar daar ja. vermelden ze er ook niet bij. Nee. Dat is ook ja. ja. Heb je, heb je nog, een, uh, nog, een, nog een nieuwe hoax voor ons in petto binnenkort? Nee, er staat nog niks over de planning. Nee, Of ga je het nog een keer doen of denk je van nou... Je weet oh, maar. me nooit, maar <laughs> ik denk dat ik mijn eerst koest al. Ja. <laughs> En Waarom heb je het überhaupt gedaan eigenlijk? Was het echt jouw doel om aan te tonen dat wij journalisten nou zo lui zijn? Nee, het was gewoon puur een pure grapje omdat ik wegging naar, naar Spanje en ik denk van nou... Ik een grapje op het werk. Kan ik daar ophangen in de kantine een krantartikel met mijn verhaaltje. En ja, dat ging wel heel hard. Ik vind het een geweldig stoer verhaal. Ja, het was, uh, het was ook heel leuk toen hè. Zit je nou niet in Spanje dan eigenlijk? Uh, ja, ik ben, uh, ik ben uh, negen maanden heen geweest. Gewoon okay. in de school en ik ben nu net een maandje terug. Oké, okay. en uh, was het wat? Ja, het was heel leuk. Heb je nog stieren gezien? Ja, dat wel. Maar geen, uh, geen echt gevecht. Wel zonder bloed. Oké. Okay. Ja, je had niet uh, de verleiding om toch even die rode lap uh, ervoor te halen? Nou, nee. Het is heel duur ook. Oké. Okay. Ja, ik dacht. als warme. Schoelierstudent. Ja, kun je dat ook niet betalen. Hé, hey, hartstikke leuk dat je bij ons in de uitzending wilde zijn. Uh, dankjewel. je ja, Hooman, Reinoud bedankt. Homan, uh, ja, graag bedankt. ja okay, de, de jongen die geen stierenvechter was, zullen we, zullen we maar afkondigen. Goed, zo meteen gaan we het hebben over uh, graancirkels en buitenaards uh, leven. Ja, die graancirkels, uh, het is op zich bekend dat er sommige graancirkels... in ieder geval door mensen gemaakt worden. We hebben straks iemand aan de lijn die zelf graancirkels maakt. Uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat alle graancirkels nep zijn. Of nep hoeven te zijn. Uh, en we willen eigenlijk graag weten wat u ervan denkt. Gelooft u in graancirkels? En wat zou het dan zijn? Zijn het aliens? Is het uh, een soort energie die uit de aarde komt? Ja, er, er zijn echt tientallen mogelijke verklaringen voor. Ik, ik, ik heb het internet even afgestraald van... van ja, wat zou het dan kunnen zijn? Buitenlandse wezens, krachtvelden, uh, mysterieus wit poeder, wat, wat is gevonden... maar ook mensen die, die, die het zelf doen... Ik, ik weet het niet en ik wil het graag van jullie horen. Ja, het kan van alles zijn. U kunt met ons bellen naar 0800 1121, 0800 1121 U belt dan naar onze redactie en die uh, nemen dat met u door. En uh, wie weet komt u dan straks bij ons in de uitzending... om te praten over uh, ja, toch een gek fenomenen, uh, uh, graancirkels. Um, daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan nu eerst uh, muziek. Uh, volgens mij de plaat met het mooiste intro ooit... dus daar ga ik zeker niet overheen praten. Het is uh, Stevie Wonder met Sir Duke. Lekker is dat, hè? Toch, Sir Duke. Ja. Stevie Wonder. Het is drie voor half zes. We gaan het hebben over graancirkels. Want een gigantische graancirkel met een doorsnee van wel 60 meter... is aangetroffen bij de stenenformatie Stonehenge in Engeland. De cirkel bestaat uit een patroon van een cirkel met daarbinnenin drie manen. En hoe dat ding er komt, dat weet niemand. Op internet gonst het in ieder geval van de theorieën ja in in inderdaad want wat ja ik noemde net al een aantal theo theorieën op van zijn het buitenaardse bezens um, heeft heeft een, een groep hoaxers weer uh, toegeslagen ja, we, we weten het niet nee. um, ik ben ook eens uh, wat gaan gaan gaan speuren tussen tussen mensen die dan ja allemaal zeggen waar die graancirkels vandaan komen ik kwam op helder zien de robert uh, van den Broeken uh, ja hij hey, bestudeerd graanscirkels al jarenlang van dichtbij en zag ze zelfs gemaakt worden. En we hebben hem aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goedemorgen jullie alle twee. Ik hoop dat jullie al een uh, voordutje hebben gedaan alvast. Uh, <laughs> ja. Nee, ja. we gaan echt moe in bed, uh, in bed ja. vallen zometeen. Maar, oh, oké. Okay. Uh, eerst nog een half uur spannende radio, dus dat houdt ja, ons wel Hoe Ja, dat nou, het is een heel leuk programma, want ik, uh, ik heb geluisterd natuurlijk. En, uh, ja, het zijn toch spraakmakende onderwerpen die ja. natuurlijk wel uh, tot de verbeelding spreken. Ja, hartelijk dank. Uh, Robert, in 1995 zag jij voor het eerst een graancirkel. Kan je vertellen wat je precies zag? Ja, dat begon uh, heel erg uh, vreemd eigenlijk. Ik uh, moet eigenlijk even kort uitleggen dat ik uh, als kind heel erg uh, hoogsensitief uh, was, heel erg hypergevoelig en uh, ook dingen voelde en zag die andere mensen niet konden zien wat er later dus eigenlijk uit is uh, gekomen door ik een uh, zware lastige jeugd heb gehad en uh, op mijn vijftiende heb ik eigenlijk mijn allereerste ervaring met graancirkels uh, gekregen. Dat begon met een heel sterk uh, onrustig voorgevoel. En ik wist alleen maar dat ik naar het poldergebied toe moest en uh, dat ik in de palingstraat moest zijn. En ik merkte ook toen ik fietste aan mijn gedrag dat ik steeds harder ging fietsen. Alsof je uit school komt en steeds dichter uh, bij je huis komt eigenlijk. En mijn aandacht weer ineens vanuit het niets eigenlijk naar uh, rechts getrokken. En toen keek ik naar rechts en toen zag ik een blauw-witte lichtbol, ongeveer de grootte van een ja, voetbal, als ik het zo in moet schatten ongeveer. En die daalde langzaam achter de dijk en ik had de zon in mijn rug. Dus ik dacht eerst nog van nou, zou het een verkeersbord zijn wat daar staat of een, een straatnaambord waar de zon op weer kaats. Maar dat was niet, want het bewoog heel eigenzinnig en daarna ging het spiraliserend omlaag. Nou, toen ben ik dat weggetje ingereden op de dijk en toen hoorde ik een geluid wat ik uh, en niet anders kan beschrijven als uh, koude friet in een frituurpan, uh, zeg maar. Lekker. Houdt u daarvan? Pardon? Houdt u daarvan, van, van friet? Nou, een beetje te veel, ja. <laughs> <laughs> ik moet een beetje op mijn gewicht gaan letten. Dus uh, het klonk voor mij eigenlijk uh, als muziek in de oren. Ja. Maar uh, ik reed dus door, ik dus door. En toen kwam ik op dit dijk, het, bol. het bolletje was dus weg. Maar er lagen wel vier perfecte cirkels. En het was in een soort wintergest. En het gras bewoog nog, licht. En dat, uh, dat is me altijd bijgebleven. Hm. En daarna heb ik het nog een paar keer meegemaakt. Een stuk of vier keer heb ik uh, lichtbollen bij graancirkels gezien. Met hetzelfde voorgevoel. En het zien ontstaan en gelukkig... Inmiddels heb ik ook uh, verschillende getuigen om me heen die, uh, die het ook hebben zien ontstaan. Ja, want Robert, er zullen mensen zijn die, die zeggen van... van nou, wat, wat, zeg je, wat, wat zeg jij voor, voor, voor een rare dingen? Dat, dat klopt toch helemaal niet? En dat... Ja. ja, dat snap ik hoor. Ja. Dat, dat, als, ik moet eerlijk zeggen... ja ...dat als ik uh, deze geschiedenis niet had gehad... ...dat ik waarschijnlijk ook hetzelfde had gedacht... ...van iemand anders als die dat tegen me had gezegd... Zo ...van ja, zeker na de mediaberichten die er zijn geweest... ...en uh, over graancirkels en uh, touwen met planken en zo... Ja, dan, ...dan denk je toch van ja, dat, dat kan niet... ...maar goed, op het moment dat je het zelf ziet... Dan ga je toch heel anders denken, dan staan je haren toch overeind en dan krijg je toch een bepaald soort respect voor de natuur en voor het bovennatuurlijk. Dat dus je toch zoiets hebt van nou, dit is toch wel heel, heel fascinerend en um, dit is nu al meer dan 12 jaar gaande. Ik heb nu inmiddels meer dan 70 graancirkels ontdekt en Zo. ik ben daardoor ook in contact gekomen met... Nancy Talbot, een zeer vooraanstand onderzoekster. Ja, maar waarom, waarom zijn die, die, die graancirkels er eigenlijk? Want, want ja, zo'n zo rondje in, in het graan, dat lijkt me toch wel een, een beetje nutteloos? Of wat, wat is het? Ja, nou... ik. ik... Allereerst moet ik zeggen dat, dat ik natuurlijk... en dan zal ik zeker ook vertellen waarom ze er zijn... Dat, het, dat Nancy Talbot, een onderzoekster is uit Amerika... die hier is komen logeren... en samen met mij ook een graancirkel heeft zien ontstaan. En als je op haar website kijkt, BLT Research... Uh, en je gaat naar de Van den Broeke cases aan de, recht, aan de linkerkant van de website. Dan zie je al de wetenschappelijke onderzoeken die naar mij zijn gedaan en naar de graancirkel. Zij is met mij getuige geweest van het ontstaan van een graancirkel achter ons huis. Daar ben ik dus heel blij mee. omdat anders mensen uh, mij gaan aanzien dat ik die cirkels maak. Um, waarvoor ze te zijn, wat ik dus heb doorgekregen... ik heb daarna dus een aantal hele sterke ervaringen gehad... dat ik een uh, enorm bewustzijn boven me voelde... en uh, een hele grote volwassenheid. Zo kan ik het, uh, ik kan het niet anders beschrijven eigenlijk. En zo'n diepe liefde door me heen voelde komen... en eigenlijk ineens ook doorkreeg dat het eigenlijk een soort... klinkt heel gek wat ik nou ga zeggen... maar ja? een soort acupunctuurbehandeling is... van de aarde zelf. Dus eigenlijk op kruispunten van energielijnen... dat wordt ook wel leedlijnen genoemd... van onzichtbare energielijnen... en aardstralen die in de aarde lopen... worden eigenlijk injecties gegeven... met hogere energie. En dat blijft dan eigenlijk... op die plek als handtekening... een graanscirkel Dus u zegt eigenlijk... het is een soort natuurverschijnsel... net alsof er vulkaanuitbarstingen... en aardbevingen zijn. Ja, maar dan met bewustzijn. Dan met een bewustzijn erachter... en ook... Ik zeg altijd maar, als, als, kijk, eigenlijk hoeven graancirkels helemaal niet nodig te zijn. Want ik zeg altijd maar, als mensen een beetje een IQ hebben boven de twintig... en je kijkt dan naar je eigen lichaam, hoe perfect elk orgaan op elkaar aansluit... de celletjes van je ogen, je hersenen, en je kijkt dan al naar het hele universum... het zit zo precies in elkaar, ja, dan als je een beetje een IQ hebt boven de twintig... dan moet je wel beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde en een enorm bewustzijn is. Ja. Maar als je goed begrijpt, zijn dat dus geen, is het geen aliens, geen buitenaards leven... Nou, kijk, ik, ik weet 100 zeker, en de, de elite is daar inmiddels ook achter dat, dat er waarschijnlijk biljoenen planeten zijn waar leven op is, biljoenen ecoplaneten. Ja oké, okay. maar die, die, die aliens die hebben niks met deze graascirkels te maken? Het komt, wat, laat ik het zo zeggen, het komt eigenlijk meer uit de wereld na de dood, dus eigenlijk meer uit die dimensies komt het en vanuit die wereld kun je uiteraard ook altijd in grote ruimtes terechtkomen. Ja en ook met andere planeten in contact uh, komen, maar ik ben daar heel voorzichtig mee. Ik hou daar een slag in uh, om de arm, omdat dat, uh, ja, daar dat, dat, dat, dat ben ik zelf ook nog niet helemaal achter wat het precies is en wie dat precies zijn. Dus uh, dat, dat, daar, daar ga ik niet over fantaseren. Ja. Nou, zijn er ook groepen mensen die die, die graancirkels uh, zelf, uh, zelf maken? Ja. Um, is er, ja, uh, wat, wat zou u er dus zelf wel eens willen maken? Wat, wat, wat vindt u daarvan? Ja. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat... Uh, ik heb zelf nooit graancirkels uh, gemaakt. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat het is echt zo'n jongens iets is. Dat, dat, ja, dat het heel erg leuk is en spannend is natuurlijk om te doen. Uh, ik zou het zelf niet doen uit respect voor de vormgevers van de echte graancirkels. Omdat ik dat van dichtbij heb meegemaakt. Maar... Um, net als in Nederland die grote, enorme vlinder die toen gemaakt is. Nou, ja. dat, uh, ja, dat vind ik gewoon kunst. Ik, vind, ik heb ook respect voor die mensen. Zo van nou, dat, dat is heel knap als je dat zo kunt maken. En uh, het zijn ja. toch, ja, oké, okay, het, het is ook kunst. En um, het is art, om het zo maar te zeggen. En, ja, ja de, de, de, de maker van die hele grote graancirkel waar u het nu over heeft, die hebben wij ook aan de, aan de telefoon. Ja, daar gaan we zo ja. meteen mee bellen. Dus ik zou zeker blijven luisteren, meneer ja, Van der Bruto. Oké, okay. we willen u hartelijk danken voor uw, voor uw uitleg uh, over de energielijnen en de graancirkels. Dank u wel, helderziende Robert van der Broeke. En nog een goede, ja, goede morgen, moet ik zeggen. Ja, een goede Goedemorgen is het, is, het, is het. Ja, is het hartelijk u. dank. Hartelijk okay. dank. Ja, en en, en als, als jij thuis een andere mening heeft over, uh, over graancirkels? Ja, ja wel buitenaards leven, toch? Ik denk, als, als het denk ergens vandaan komt, dan zijn het ufo's. Maar niet allemaal, want sommige worden wel echt door mensen gemaakt... Maar ja, dat is soort inparkeren van je ruimteschip, denk jij. Ja, nou, ik, ja, nee, ik kan dat niet zeggen dat ik dat echt denk. Maar ik kan ook weer niet zeggen dat ik 100% zeker weet dat het niet waar is. Ik, ik denk misschien alle, alle hele, hele mooie graancirkels die, die zijn van, van grappenmakers. Nou ja allemaal hoekse. Ja, maar misschien zijn er dan, dan een paar waarvan je. Want het gaat wel heel lang ja, terug, hè? Er zijn er heel veel, dus er moet er dan toch wel eentje zijn die echt is, denk ik wel. Maar we ja. gaan het zo meteen aan iemand vragen die er verstand van heeft. Uh, namelijk uh, Manfred Koeleman. Die maakte zelf uh, ja. de grootste graancirkel ter wereld. Daar gaan we zo meteen mee praten. Eerst is het, uh, ja, eerst is het tijd voor muziek. U kunt ondertussen gewoon uh, blijven bellen, trouwens. 0800-1121. 0800-1121. Gaan wij luisteren naar Police met So Lonely. Maar als u nog niet wakker was, dan bent u het nu wel. Het is uh, elf over half zes. U luistert naar Hoax Radio op Radio 1. En wij hebben het over graancirkels. Omdat uh, een hele grote graancirkel is gevonden deze week. Bij Stonehenge in, uh, in, uh, in Engeland natuurlijk. Uh, en wij hebben het over ja, waar, waar komen die nou vandaan. Net hoorden we alle theorie dat het uh, komt van uh, energielijnen. Die met elkaar kruisen of, uh, of iets dergelijks. Ja. Maar uh, een veel makkelijkere theorie is dat het gewoon door mensen zelf wordt gemaakt. Uh, namelijk de grootste graancirkel ooit, die werd twee jaar geleden gevonden... hier bij ons uh, in Nederland. De cirkel was uh, ongeveer 25 hectare groot, 16 hectare groter dan de, de op na grootste. Maar uh, dat was dus zo'n graancirkel die door mensen is gemaakt. Het hele proces werd met de camera vastgelegd. Laten we luisteren hoe dat ging. Uh, even om jullie een idee te geven van de grootte. Zeg maar de, de buitenste twee bollen, de spanwijten van de bovenvlinders dat is 550 meter en qua hoogte is het 450 meter ik weet de grootste tot dusver die is in engeland ontstaan die is 300 bij 300 nou daar gaan we aardig over hebben een lijn uitgelopen op die lijn staan markeringen en hier hebben we de eerste markering top outside nummertje 1 daar gaan we beginnen ik ga een cirkel maken en hun gaan volgen in het spoor wat ik maak. Gaan ze het Oh, Ongelooflijk, we zijn hier nu aan het laatste stuk bezig. Dat is nog het grootste stuk. Dus daar zijn we nog wel even aan bezig. Maar uh, we mogen trots zijn om wat we doen. Allemaal Ik We wist niet dat we zo groot konden cool zijn. Ja, u hoorde hoe de grootste graancirkel ooit ter wereld werd gemaakt. Hier in Nederland. En aan de telefoon hebben we een van de makers, dat is Manfred Koeleman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat was een echt een, een gigantische graancirkel. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Um, ja, eigenlijk is het een verdeel- en traject, uh, Waarbij je gewoon heel goed en zorgvuldig moet plannen. Ja, het is niet iets wat je zomaar bedenkt, denk ik. Nou, het is wel iets uh, wat je uh, zomaar bedenkt in die zin uh, dat je gewoon zin hebt om de allergrootste graancirkel ter wereld te maken. Ja. Maar dan gaat het gewoon op werken lijken. Ja, maar waarom wil je dat? Is dat een soort prestige of wat? Uh... Nou, uh, Remco Delfgoud, dat is uh, zeg maar de, de, de oprichter van, uh, van ons clubje. Die, uh, die had eigenlijk die wens om, om eens in zijn leven uh, de grootste graancirkel ter wereld te maken. Dat mm -hmm. eigenlijk mee ontstaan. Nou, had je dan al, al langer interesse in graancirkels? Uh, niet zozeer in graancirkels, uh, meer in uh, grote uh, uh, ja, kunstobjecten in de natuur met de aarde als palet. Mm -hmm. ja, ja, en wat vind je daar zo interessant aan? Uh, ja, het is, het is natuurlijk buiten te doen, het is uh, s'nachts te doen, het is uh, toch wel een beetje, uh, stemma, want je mag niet ontdekt worden. Dat is in ieder geval de opzet. En uh, om dan, uh, zeg maar, uh, zonder dat je daar zelf invloed in hebt, uh, dat dat ding ontdekt wordt en dat er een hele hype uh, aan de gang gaat en dat er heel veel media-aandacht komt, et cetera. en dat je hem dan zelf ook uit de lucht ziet, dat is gewoon uh, ja, echt wel een enorme kick. Ja. En, en doe, doe je het dan voor s avonds bezig te zijn met z'n allen, dat dat, dat, uh, dat, dat graan graanplant maaien of doe je het voor de media-aandacht achteraf? Nee, je, je doet het echt. ...omdat je het gewoon heel mooi vindt om te maken. Ja, en, en hoe, hoe, hoe maak je dat nou eigenlijk? Ja, het is eigenlijk ouderwetse landmeetkunde. Dat zal je ook zien als je de meeste graancirkels bekijkt. Dan zijn ze met een, uh, met een centerpunt en een, uh, een touwtje uh, zeg maar rondgelopen... ...of uh, in ieder geval de, de, de lijnen uitgezet. En de, de vlakken die, uh, die worden met een, uh, met een plank die onder één van je voeten zit... Dan gaan twee touwtjes omhoog die je vast hebt in je hand. En daarmee stap je, zeg maar, stapje voor stapje het uh, graanplat. Nou, ja. ja. En, en dat voorbereiden van het hele project, dat kostte negen maanden, heb ik begrepen. Wat ja. komt er allemaal bij kijken, voordat je zoiets op poten hebt? Nou, uh, ten eerste uh, moet je een veld hebben. Ja. En uh, een veld van die omvang, zeg maar, dat valt nog niet mee om te vinden in Nederland. Uh, daar begint het eigenlijk mee. Negen maanden is ook wel een klein beetje, uh, ja, surreëel. Omdat wij hebben allebei, uh, gewoon allebei onze eigen zaak. Dus het moet allemaal tussendoor. Dus je, je kan er ook niet fulltime uh, aan werken. Dus daarom loop je ook wel wat uit. Mm -hmm. Maar goed, als je op tijd begint, je weet wanneer het graanrijp is. Ja. En dan uh, kun je daar naartoe werken. Mag dat ja. zomaar van de boer eigenlijk? Met gaan aanslopen? Uh, nee, dat mag zeker niet. <lacht> en... Uh, het is ook een fabeltje dat het graan verloren is, uh, dat, wil ik, uh, dat wil ik er wel eventjes heel, uh, heel snel uh, erbij okay. zeggen. Want uh, over het algemeen is het zo dat uh, 5 tot 10% verloren gaat en wij daar gewoon goede afspraken over maken met de boer. Ja, oké. Okay. We, ja. we hebben het hier gehad over waar die graancirkels nou vandaan komen. In, in, inderdaad. Mm -hmm. En ik wil dat ook graag weten wat, wat, wat u denkt, want ja, u maakt natuurlijk zelf graancirkels, maar er zijn natuurlijk heel veel andere graancirkels. Waar komen ja. die dan vandaan? <lacht> Ja, uh, ik moet zeggen dat uh, van alle graancirkels die ik gezien heb, ik eigenlijk uh, de hand van de meester heel makkelijk in herken. Ja. ja. Hoe zie je dat dan? Uh, doordat er toch uh, gewoon gebruik wordt gemaakt van de ouderwetse landmeetkunde. Dus uh, het centrum de, de externe lijn die wordt rondgelopen, uh, de, de, de, de punten die uh, vanuit bepaalde punten worden uitgezet... Ja, uh, als je dat op zo'n grote doet, zeg maar. gewoon uh, met, je, met, je, met je rugzakje op. Uh, in het donker. dan uh, moet je niet verwachten dat het al te complex uh, moet ja. worden. Ja, ik ben dan nog aan uh, één ding benieuwd. Want jullie maken ook uh, voor commerciële doeleinden van die graancirkels. Bijvoorbeeld over chipkaart, hebben jullie een graancirkel gemaakt. voor de, voor ja. de Quest ook. Pa ja. wat, wat kost dat nou, zo'n cirkel? Poeh, dat is uh, heel afhankelijk van, uh, van de grote. En. Uh, ja, Dit is ook weer echt heel uh, subjectief, Dus het is uh, afhankelijk van hoeveel mensen eraan meewerken, hoeveel ja. voorbereidingstijd je eraan ja, het hebt. Het is een paar uh, duizend of doen die mensen het allemaal voor, voor, voor, voor een paar euro al? Nee, je hebt, je hebt snel uh, veel kosten. Dus uh, ja. de, de boer moet uiteraard gewoon uh, schadeloos, uh, minimaal schadeloos worden gesteld. Ja. Dus uh, vandaar, uh, het, is toch een beetje, het is toch een beetje hogeschool qua jongenswerk. Dus het ja. is niet echt een commercieel uh, iets. Nee. Maar, uh, u, u draait er wel een beetje omheen. Ja, Want, maar, maar als, als minimaal uh, 10.000? Nee, nee, nee. nee, nee Minder? Taal. Ja, ja. Ja? Ja. ja. Oh. Dus als, als, wij, als wij voor Hoogs Radio uh, voor volgende week vast een promootje willen in een graanveld? Ja, we hebben nog niet de kleinste graancirkel ter wereld gemaakt. Te ja. <laughs> <laughs> Misschien heb ik daar net geld voor in de, <laughs> Ja, precies. <laughs> Uh, Oké, okay. wat, wat ik me nou afvraag. Hè? Uh, ik snap dat het, dat, dat, uh, dat het voor u gemakkelijk is, of niet gemakkelijk, maar dat u kunt zien hoe een graancirkel gemaakt wordt. Uh, ja. En dat het uitgerekend kan worden. Maar eigenlijk maken jullie toch een, een idee na? Hè? Het idee van een graancirkel. En ooit moet er toch iemand mee begonnen zijn? Ja, er is uh, zeg maar in den beginnen, zeg maar uh, in, in Engeland, uh, uh, zijn er stukken geweest die plat. Uh, Gewaaid zijn of met, uh, met windhozen en, en vochten. Uh, en die dan vanaf uh, de heuvels. Uh, een bepaald patroon uh, op, uh, op leken te, te leveren, zeg maar. Net als, uh, ik sta nu ook naar de wolken te kijken. Nou, daar kun je ook af en toe wel eens wat in zien. Mm -hmm. um, maar zo is het begonnen, denkt u? Zo is het, zo is het ooit eens begonnen, ja. ja. Dus niet met, ja. Een, niet met buitenaards leven. met een UFO die ingeparkeerd wordt. Ja. <laughs> Niet, uh, niet nadat ik weet het. Oh. Ja, er, ik... uh, er is in ieder geval wel een hele mysterieuze uh, ja, rand die er om zit. Ja. En uh, dat, dat maakt het natuurlijk ook wel leuk en spannend. Ja. Ik wil zo ja, graag dat zeker. het waar is, dat, daarom blijf ik doorvragen. Want je ik heel ik graag wil zo graag dat het info is. Ja, dat zou ja. toch mooi zijn? Nee, ik vind het ook wel, ik vind het ook wel, wel, wel, wel leuk als het, dat, dat door mensen gemaakt is. ja, ja, ja ik, ik zou het zelf ook wel een ik, keer willen ik, doen. Zou het echt heel hoogbegaafd buitenaardse leven zijn, dan vind ik het gewoon een, een vrij eenvoudige manier om te communiceren, zeg maar, ja, maar... Met, uh, met de aardlingen. Ja, misschien is het ook ja. wel expres dat ze denken... Nou... Kijken of ze dit door hebben. Dan doen we het net zo alsof het lijkt dat ze het zelf gemaakt hebben. Ja. Ja. Onzin, onzin natuurlijk. <laughs> Oké, okay. ja, we blijven hoeksen hier. En, uh, nou, we willen je hartelijk bedanken, Manfred Koedeman. Welkom. Uh, ja, de maker van de grootste graancirkel ooit. Hier in Nederland was het gewoon. Hè. We kunnen ook weer trots op zijn uh, ja. als Nederlander. Die, die, die um, hebben wij in Zeeland we in de uh, zak. Zak. Hartelijk dank en uh, nog een goede morgen verder. Ja, een hele goede morgen en succes met jullie programma. Dankjewel. Dankjewel. Het programma zit er eigenlijk alweer bijna op. Het is uh, 9 voor 6. Uh, nog een paar minuutjes. Geniet ja. je er wel een beetje van? De eerste uitzending. Ja, dit, dit, dit is wel, ik, ik, ik merk wel dat het radio maken is echt een vak, hoor. Ja, dank je wel. Zo, <laughs> ik, heb, ik heb wel, wel, wel respect. Ja. Nou, hartelijk dank. Ja, uh, ik, ik vind moet, ik, dat je het goed doet, hoor. Ja, ja, ik, ik, ik moet, moet soms echt dingen doen om er tussen te, om er tussen te komen. Dan denk ja. ik, ja, nou, nu ga ik wat zeggen. Maar ja. dan, Sorry, ja. Fred, ik blijf maar praten. Ja. <laughs> goed, het is het maar ja, we hebben volgende week een herkansing. En ja, dan gaan we is, nog twee uur doen. Zeker waar, zeker waar. Ja. Nog twee uur. Um, ja, het is dus het einde van de eerste uitzending eigenlijk van Hoogs Radio. En we vatten alles even graag samen voor u. Want ik kan me zo voorstellen dat u niet uh, sinds vier uur s'nachts uh, zit te luisteren. Laat te slapen bijvoorbeeld. Ja, de hele uitzending bestond dus uit ja, hoaxen. Maar wat is dat nou precies? Fred legt het ons even uit. Ja, Een, een hoax is, is alles wat niet waar is in het nieuws. Hoax, uh, ja, veel mensen kennen die, die term genees, is afgeleid van hocus pocus. Um, en, en staat eigenlijk voor de, het, het, het nieuwe broodje aap verhaal. Oké, okay, maar een broodje aap mogen we het niet meer noemen, geloof ik, hè? Nee, dat, dat is zo jaren tachtig. <laughs> Oké, okay, maar komt dat vaak voor, zo'n bericht? Ja, steeds en steeds vaker. Uh, ja, dat, dat heeft eigenlijk een, een paar redenen. Het is, het is een soort sensatiezucht van, van journalisten... om uh, altijd ergens als eerste te zijn, als, als eerste een bericht te hebben... En als eerste al die bezoekers naar, naar hun, uh, hun site te, te lokken. En, en daarnaast komen, komen Twitter en, en Facebook als, als nieuwsbron ja, gigantisch snel, uh, snel op. En ik kan nu zoiets op Twitter, uh, Twitter zetten. En, en wie weet wordt dat gewoon tien keer geretweet. En dan is opeens iets nieuws. Ja, het eerste verhaal van onze uitzending was de haai in het IJsselmeer bij het eiland Pampus. We spraken een ooggetuige. Ja, ik schreef te denken wanneer het was. Volgens mij een week geleden alweer. Oké, okay, en wat zag u precies? Ik, zag een, ik stond op onze veerdienst en ik ging naar het eiland toe. En ik zag een, een vin boven het water, ja. Maar ik weet niet of het een haai was of wat voor vis het was. Nee, en wat, wat, deed, die, wat deed die vin? Zom die gewoon rond? <laughs> um, de vin droog. Maakte een soort boog. Mm -hmm. en, en meer niet. Maar kan dat eigenlijk wel? Ja, een visexpert van Imaris die denkt van niet. Uh, nou, Het lijkt mij heel erg uh, onwaarschijnlijk. Uh, ik heb uh, twee filmpjes gezien die uh, toegestuurd waren aan uh, AT5. en uh, nou, Met name het filmpje waar je de uh, rug vindt, die zie je eigenlijk in een rechte lijn voor de oever langs uh, zwemmen... Um,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 Ja, maar, maar is, het, is het niet zo dat, dat, het, dat, jullie, dat, dat jullie nu iets op te biechten hebben? Een soort, soort mediastuntje of zo? Nee. Nee? Want, want het is, het, ja, ik, ik vind het dus wel heel toevallig... dat, dat sinds afgelopen weekend jullie een nieuw bezoekerscentrum hebben. Campus Experience. Uh, mm -hmm. En... en, en... Ja, zo'n stuntje van zo'n haai, dat, dat doet het wel goed in de, in de media. Is het nou niet zo van dat, dat, jullie, dat jullie dachten met, met het bezoekerscentrum van Pampers... nou, wij, wij zetten dit filmpje in scène en dan, uh, ja, dan komen hey, we ja, lekker een paar keer in de krant ik... Ja, een, gewoon een nieuw bezoekerscentrum dus. Uh, tot zover de haai. We belden ook met de 3FM-dj Giel Belen. Uh, hij is voor zijn show afhankelijk van nieuws en dan kom je natuurlijk ook wel eens een hoax tegen. Heb jij, uh, heb jij een goede hoax-detector, denk je? Ik weet niet, ik ben wel een nieuwsnerd. Dus uh, ja, soms dan kom ik wel dingen tegen waar ik dan al denk: van uh, ja, dat is, dat is toch niet waar. En dan blijkt het inderdaad niet waar te zijn. Maar <laughs> aan de andere kant, uh, ja, als je in een nieuwsnerd bent, dan weet je ook dat alles eigenlijk wel een beetje kan. Dus uh, dat maakt het ook wel een beetje gek eigenlijk. Ja, maar hoe check jij de ber je berichten dan? Nou ja, kijk, eh, als je zo lang je maar op de radio vertelt waar je het vandaan hebt... hoef je het niet te checken, vind ik. Dan kan eh, je luisteraars meenemen in het feit dat er op dit log of dat eh, op die site ik wel, dat staat. Maar hij is zelf ook niet te beroerd om hier en daar een grapje uit te halen. Maar je haalt ook eh, zelf goede hoaxen uit. Op 1 april belde hij bijvoorbeeld Sanne, Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal... uit haar bed. Even luisteren hoe dat ging. Nou, het gaat over uh, de 3 fm Awards, hè? Ja. Jij bent uh, genomineerd en zo natuurlijk. En uh, nou is het probleem, uh, die stemtool is gekraakt. En uh, uh, uh, nou ja, op zich zag het er goed uit. Had je vet glansrijk gewonnen in de categorie beste zangeres. Ja. Alleen, het is dus gekraakt. En nu, ik, ik zit er net in een soort meeting. En ik hoor dus net van, ja, we moeten op nul beginnen. En uh, ja, dan kan Sanne <coughs> sowieso niet winnen. Ik ik, ik moet bijna huilen, want ik hoopte er dus zo op dat ik dit zou krijgen. Ja, helaas. Dus, uh, het, het was gewoon een hoogse. Het was, het was uh, niks van waar. Uh, een van s werelds bekendste hoaxen, overigens is Bigfoot, het grote aapachtige wezen. Apenprofessor Jan van Hoof bestudeerde de bewijzen. Als je de, de internet mag geloven, dan wordt hij om de havenklap gezien. Uh, nou, nou om de havenklap, maar daar zijn telkens meldingen van. Uh, maar ze worden op zeer verschillende plaatsen gezien... In, uh, in het westen van de Verenigde Staten, in het oosten van de Verenigde Staten en altijd is het er eentje. Um, nou ja, wat er gezien wordt is uh, ongetwijfeld iets buitengewoon interessants. Maar het is geen uh, aapachtig, reusachtig, aapachtig of mensachtig wezen. Uh, ja, dat zit er wel in als je het mij vraagt. Maar dat uh, komt meer van de carnavalswinkel. Hè? Wat is het dan wel? U heeft een aantal filmpjes bekeken? Nou, die filmpjes die vallen allemaal op door bijzondere vaagheid. En wat je er dan op ziet is een zwart wezen. Ongeveer de grootte van een mens. Maar met het postuur en het, van een mens. En uh, dat ziet er dus zeer nadrukkelijk uit als iemand die een gorillapak heeft aangetrokken. Ja, gewoon een man in een gorillenpak dus. En hoe makkelijk het is om landelijke media in hun hoogst te laten stinken... bewees Reinoud Hooman. Hij bracht de wereld uh, bij dat hij stierenvechter in Spanje ging worden. Maar dat bleek niet helemaal waar te zijn. Oh, het is niet waar. Nee, het is niet waar. Ach, Het, is nee. echt, het spijt me dat ik jullie ook niks van vertelde, maar het is echt waar een grap. Ach, het ja, dus zijn echt van ingestoren. Dus, ja, maar ik vind uh, van jullie nog niet zo erg, maar toen ik de kranten belde met mijn verhaal, er is helemaal niks gecheckt. Ze hebben niks nagedrongen. Ik heb een verhaal al gehangen van hier tot en nu zit ik dan meer in de studio. En... Wat goed! Wat goed! Ja. Reinoud deed dat in september van vorig jaar, een echte hoax-expert dus. En een hoax succesvol maken blijkt eigenlijk heel simpel. Het is wel heel controversieel, het is ook wel een beetje stoer. Dus toen hebben uh, we even gegoogeld of dat ook echt bestond. Een school ervoor, nou bestond. Vrouwtje getaped, opgestu opgestuurd en uh, ik kreeg smiddags al meteen een reactie van, uh, van uh, de Telegraaf. Ja, de Telegraaf, goede krant hè. Ja. Goede ja, krant. Goede aanlevering van, oh, uh, mogen van wij, hoax nieuws ook Nieuws. Dat mogen wij niet zeggen. Ja. Uh, het is uh, één minuut voor zes. Zometeen het Radio 1 Journaal. Dat betekent dat dit het einde was van Hoogs Radio. De eerste aflevering, pilot-aflevering. Ja, volgende week zijn we er weer. En, en, en de, de hele week kun je ook nog op hoogs.blog.nl kijken voor het laatste hoeks. Ah, toch even dat plugje erin, hè, Fred? <lacht> Fred, dankjewel. Tot volgende week. Dit was een programma van Omroep WNL. Een ja. zomerprogramma uh, in de radio-experimentenlijst. Volgende week zijn er weer nieuwe radio-experimenten te horen in onze zes. Tentijd. Volgende week dinsdag vanaf 2 uur s'nachts kunt u luisteren naar onze collega Anne de Jong. Hij presenteert dan het programma Anno. En daarin uh, wordt teruggeblikt op uh, nieuws van uh, ja, jaren geleden. Waarvan je eigenlijk denkt, hoe is het daarmee afgelopen? Dat krijg je nooit te horen. Maar volgende week hoort u het hier bij ons bij Omroep WNL op Radio 1. En wij zijn er dan ook weer, Fred. Ja. Vanaf 4 uur zijn wij er volgende week weer. Even slapen. Ja, even bijslapen. Zometeen het NOS Journaal. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot volgende week. We wensen u nog een hele wakkere dag. Tot volgende week. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL.